Vier uur dikterhart met het NOS Journaal. Door hevig onweer is er een storing in het C2000-netwerk... van de hulpdiensten in het midden- en noorden van Limburg. Uit voorzorg zijn de brandweerkorpsen uit de regio naar de kazerne geroepen... omdat er niet meer via het systeem kan worden gecommuniceerd. De hulpdiensten kunnen nog wel via de telefoon contact met elkaar onderhouden.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 We hebben de afgelopen twee uur ook al gesproken over mooie vakantieverhalen. Plaatsen waar je absoluut geweest moet zijn, dat echt de moeite waard zijn om te bezoeken. En ja, er zijn zoveel mensen die nog een mooi verhaal willen delen. Dus daarom nog even het komende half uur even wat mooie vakantieverhalen en herinneringen ophalen. En dat ga ik nu doen met meneer De Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik spreek met De Vries van Groningen. Ik ben een tijdje op vakantie geweest naar een andere wereld. Zult u de radio even zacht kunnen zetten, meneer De Vries? Dan, ja, kan de radio zacht zetten. U bent op vakantie geweest naar een andere wereld. En kunt u nog benoemen waar die andere wereld was? Meneer De Vries loopt naar de radio. Het is volgens mij een eindje lopen, als ik het zo hoor. Ik wil even opnieuw beginnen. Ja, u bent aan een andere wereld ik geweest, bent meneer De Vries. Ik ben op vakantie geweest naar een andere wereld. Ja. Er was geen pijn en er was ook geen verdriet... Maar waar ik was, dat wist ik niet. Maar ik voelde me ongelooflijk blij. Nu ik weer terug ben van vakantie, mm -hmm. in deze wereld, doet me elke dag pijn en verdriet te veel om te benoemen in dit wereldje waar ik nu weer terug ben van de vakantie. Ja. En het ontneemt me de blijheid in die tijd dat ik op vakantie was in die andere wereld. Maar, ben, ben ik wil u, even uitleggen. Bent u recent weg geweest, meneer de Vries? Ja, dat is een tijdje geleden. Ik ben een tijdje weg geweest. Ik was op die andere wereld. Uh, ik zeg nog eens, waar ik was, dat wist ik niet. Ik voelde me ongelooflijk blij. En die blijheid, die ontneemt me nu zo vaak weer dat ik weer terug ben van vakantie. Mm -hmm. En dan, niet dat ik weer terug werd naar die andere wereld. Ik ben ook hier weer. Ja. Ik wil het even een beetje uitleggen, want het is een beetje een vreemd verhaal, denk je, midden in de nacht. Ja, op dit moment klinkt het nog heel vaag voor mij in een andere ja, wereld. Ja, heel maar... vaag. Nou, uh, ik ben altijd een boer geweest. Ik woon op een boerderij. Ja. Door een ongeluk op boerderij raakte ik in coma. Tien artsen in een van de grootste ziekenhuizen, die hebben drie dagen nacht geprobeerd om mij weer te redden. Dat lukte niet. Ik werd in een klein staaltje aan de kant gelegd. En ik voelde me toch ongelooflijk blij. Er uh, was één lief mens, die wou het niet opgeven. En wat die gedaan heeft met mij, dat is medisch geheim. Dat wist ik ook niet te vertellen. Af en toe kwam die artsen weer langs. De vrouw gaat dan weg. Er zit hem geen leven meer in me. Nee, ik was niet meer op deze wereld. Uiteindelijk verliep hij haar het doormodderen. En vrouwen, en vrouwen wat er gezegd. Kijk uit jongen, pas op. Want vrouwen die, uh, ja, die zijn wel eens een beetje fel. Hè? Mm -hmm. En vermoedelijk door mond mond baden en masseren... kreeg ze het hart weer aan de gang. En daarom begon ze heel hard te roepen. Ze riepen bij mijn naam. Plotseling gingen mijn ogen weer open. En ik was weer op deze wereld. Ze bracht me ook even naar huis toe. Want ik ben boer. En boeren die moeten ook altijd hè? Mm -hmm. En En toen pas dat ik weer de kamerdeur... van de boerderij binnenkwam... besefte ik... dat ik op die andere wereld geweest... ben, waar ik blij was... en die mevrouw zo ook nog... had niet verwacht dat ik het zou halen. Ja. Ik had ook niet verwacht dat ze thuis zou komen. Mm -hmm. En ik ben hier nou weer... maar ik ben toch elke dag weer... in herinnering... naar die ene plek. van die tijd... Ja. toen ik ontzettend blij was. En nu... Ik wilde dat niet benoemen. Oslo, om het zo maar te noemen. En wat er nu in, uh, in Libië gebeurt. Erg, jongen. Erg, jongen. Wat erg. Toen vond ik me ongelooflijk blij. En ja. dit ontneemt me de blijheid dat ik toen was in die andere wereld. Ja, maar in die andere wereld, u was dus in coma geraakt. U, nou, u hing op het randje van dat u er bijna niet meer zou, zou zijn geweest. Ik wacht zat geen leven meer in. Nee. Maar kunt u dan wel zeggen waar u dan bent geweest? Heeft, heeft u ik niet... Waar ik was, dat wist ik niet. Dat wist u niet. Maar ik voelde me ongelooflijk blij. Dat is mijn... Maar op dat, moment, op dat moment voelde u dat waarschijnlijk niet, maar achteraf ja, zeker, was... Zeker, zeker, zeker. Zeker, zeker, zeker. Zo, zo, zo zeker dat 1, 1, 2 is, dat ik me ongelooflijk blij voelde. Ja. En als we op dat moment gevraagd hadden, wil je weer terug? Dan had ik gezegd, ga maar uitdelen. Eén het hart en de nieren, en en een been. En ik heb nog een grote hond, die had ik wel klaar mogen hebben. Ja, dat is ook groot beest hoor, u, u, u wilde gewoon even uw eigen lichaam uh, vast gaan, gaan verdedigen. Oh, begrijpen. dat gaat op dat moment, ja. alleen dat lieve mens dat bij me was, dat zou dat niet. Nee, nee. want ik, er dus zat geen evenement in. Dus, mens, dus, had, maar dus maar die maar... vrouw die in het ziekenhuis die heeft u gered? Ja, to helemaal. En, en ziet u dat als een wonder? Ja, wat zijn wonderen? Wat is normaal, zeg maar tegenwoordig. Nou ja, ik, ik vind dit het wel, het wel een heel bijzonder verhaal, dit, dat u natuurlijk even op een andere wereld bent geweest. Nee, ik was niet even. Ik was helemaal. Ja. Daarom dacht ik, was ik niet meer op deze wereld. Dus u ja. heeft inderdaad dus een reis gemaakt? U bent er ergens geweest? Ik was op die andere wereld ja. en ik voelde me ongelooflijk blij. Het, heeft, het heeft, heeft alleen geen naam, die andere wereld. Ik wist niet wat ik was. Nee, nee. Ik was de dood voorbij. Ja. En dat zeg ik... Het ontneemt me elke dag nog de blijheid van wat er op dit wereldje gebeurd is. Ik zal het niet weer benoemen waarop maar. Ja, precies. Maar u was weer terug in het gewone leven en toen dacht u van... ja, dit, dit is heel anders dan waar ik geweest ben. Ja, ja of, als het uh, nu, yeah. ik nu. Ik hou van kleine jeugd, kleine kinderen. Ik heb ook nog uh, kleinkinderen. Yeah. En die vliegen naar me toe. Die willen bij me zijn op mijn schoot zitten. Mm -hmm. En die dansen en die hebben plezier... En ze rennen en vliegen als ze in de winkelcentrum waar ze in huis zijn, rennen en vliegen. Ja. Die zijn ook nog ongeremd blij. Ja. ja. ja. ja. Alleen wij als mensen, we zullen, we zullen en we willen wat. En er gebeurt nog niks. Alleen, alleen, we ontnemen ook zo vaak, ja ik ben ook niet lang eng, engel hoor, mm -hmm. de blijheid van elkaar, ja, ja, ja, ja. die gaat aan de knop. Mm -hmm. En dat en... vind ik ontzettend jammer, ja. omdat ik het verschil weet. Ja. En u was dus even op bestemming onbekend, en daar heeft u het heel erg fijn gevonden. Ik genoeg, voel het ja. als een winstpunt in mijn leven. Ja. Ja. En dan zeg ik niet, uh, dat is niet uh, uh, jullie vrouw, maar ook nog mijn echtgenote, dan ga ik het dan te danken dat ik het dan ben. Ja. Nou, ik wil u bedanken voor uw verhaal. Ik vond het een heel bijzonder verhaal, meneer De Vries. Dat u dus een, uh, de, dit, ja, dit wilde delen en uh, heeft meegemaakt. Bedankt daarvoor. Ja, dag hoor. Heeft u ook nog een herinnering aan een uh, reis die u heeft gemaakt? Of een plek waarvan u zegt, nou, daar moet je absoluut geweest zijn. Vakantieplaats. Bel hem door via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Dit is Jackie Graham. Radio 1 waar u nu luistert. Het begint langzaam aan de ochtend te worden. Een nieuwe dag breekt aan. Nieuwe David Grant en Jackie Graham. Good it be. I'm falling in love uit 1985. Aan de telefoon heb ik John. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik uh, heb ook uh, best wel wat vakanties gehad. En uh, ik ben... Uh, 24 dagen naar Nieuw-Zeeland geweest. Uh, Dat is echt een uh, hele mooie rondreis gemaakt. En... Uh, met een bus ja, ik ben of ook... met een auto? Nee, ik ben met een uh, tour-operator geweest. Okay. En uh, met, met een gezelschap, met een bus. Ja. Yeah. Ja, dan rij je echt uh, van het noord naar het zuid. En dan, uh, dan stap je, dan blijf je daar één dag of zo. En dan, uh, dan rij je daar met het hele gezelschap uh, met zo'n bus uh, door Nieuw-Zeeland. Dat is best wel mooi en, wat, en indrukwekkend. Wat, wat is nou het plekje van Nieuw-Zeeland? Wat is echt uh, een hele, uh, heel mooi hoekje? Ja, nou, eigenlijk alles vind ik eigenlijk wel mooi daar al. Als ik één ding wel iets heb of een wens, is dat als ik uh, straks uitgewerkt ben over 18 jaar, dan heb ik wel zoiets van, uh, dan wil ik wel emigreren daar. Maar ja, goed, dan zitten ze toch niet op mij mee te wachten, want dan ben je al... Uh... Oud en ze willen natuurlijk ook alleen maar wat jongere mensen hebben natuurlijk. Ja, nou ja, of je moet het nodige geld meenemen dat je, je daar kan uh, onderhouden. Ja precies, ja, dan ben je er wel goed voor. Nou ja, dan, uh, dan hoeft het voor mij ook allemaal niet. Nee, nee. Niet natuurlijk hè. Ik bedoel, uh, als ze zo op die wijze die toer gaan, dan uh, hoeft het voor mij niet. Nee, maar Nieuw-Zeeland is dus wel de plek voor jou? Ja, ik vind het wel mooi. Uh, maar dat, dat niet alleen hoor. Uh, ik ben ook uh, op verschillende andere adressen geweest op vakanties. Ik ben ook op uh, Mauritius geweest. Dat is onder Zuid-Afrika. Dat is ook een heel mooi eiland. In de Dominicaanse Republiek ben ik geweest. Barbados, Zo. ook de Caribbean, Nederlandse Antillen heb ik allemaal gezien, al die eilanden. En... Uh... Ik ben ook op Sri Lanka geweest. Sicilië ben ik ook geweest. Alleen wat jij zei, dat van de Etna. Ja. Uh, jij vond dat zo indrukwekkend. Ja, nou, eerlijk, ja. gezegd, eerlijk gezegd, ik vond dat helemaal niet zo indrukwekkend. Ik ja. vond het we juist een maanlandschap hebben. Ja, dat was ook een beetje maanlandschap. Dat vond ik ook ja, zo bijzonder. Het is een beetje eraan. zwartachtig. Ik ja. vond het somber. Somber. Ik vond. nee, ik vond het niet echt prettig om daar te zijn. Ik had echt het idee. Uh, dood en verderf wat daar was. Ja, maar ja, dat vond ik dan toch wel misschien bijzonder om een keer mee te maken. Dat ik het gevoel had dat ik even op de maan was, maar dan in Italië op een vulkaan die de Etna heet. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik vond het, ik, nou, op zichzelf, ik vond het eiland Sicilië, vond ik wel ontzettend mooi. Ik vond dat plaatsje Erici, boven bij de berg, vond ik ook ontzettend mooi. Ja. Daar al. En uh, nou ja, verschillende tempels bezorgd, uh, gezien en zo. En, uh, en verschillende steden ook een rondreis gemaakt. Maar dat is ook een heel uh, prachtig eiland. En uh, zeker de moeite waard om maar nog een keer terug te gaan. Ja, maar als ik het zo hoor, staat Nieuw-Zeeland bij jou bovenaan je lijstje. Ja, ja, dat wel. Ja, ja. ja, ik kan er wel goed mee overweg, ook met het Engels en dat soort dingen. Dat is ook wel heel belangrijk hoor. Je moet wel een beetje de taal machtig wezen. Dus als je dat ook niet hebt, dan uh, wordt het wel erg moeilijk. Ja. Maar ja, die meneer die je ook daarvoor net in de uitzending had, over die andere wereld, mm -hmm. nou daar ben ik zelf ook wel geweest. En die andere wereld was, was voor jou dan? Ja, uh, ik, ik was dood. Ik was in 1983 uh, een situatie meegemaakt op straat met zinloos geweld. Ja. En uh, die hebben, toen hebben ze me in elkaar getrapt, om het zomaar even te zeggen. Mm -hmm. En uh, toen ben ik in het ziekenhuis beland en toen, uh, ja ben ik uiteindelijk ook uh, mijn hart uh, stil komen te staan, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dan ga je inderdaad ook door die tunnel heen en dan kom je ook... Uh... Het, het mooie daarvan is wat je daar al ziet, wat die meneer wel zegt, dat is ook wel zo. Dat je daar inderdaad uh, een vredelievende wereld om je heen hebt. Maar het is een wereld... Waar je communiceert in, in, in de vorm van telepathie met elkaar. Ben je dan, ben je dan voor je gevoel, net zoals de vorige bellen dan eventjes, uh, ben je dan voor je gevoel in de hemel geweest? Kan je dat zo zeggen? Ja, ja dat, dat zie ik wel. Uh, ja, de, de een noemt het een hemel, de ander noemt het een andere wereld. Ja, je kan het beide noemen. Wat, wat het is. Het, is, het, is, het, is uh, het, het, het mooie daarvan is, wat, wat, wat ik daar zelf uh, heb gezien en wat ik daar zelf ook heb ervaren, is. Dat je daar al inderdaad uh, communiceert met je ogen. En je praat dus niet met je mond. En je loopt ook niet met je voeten. Maar je zweeft als het ware een stukje boven de grond. Daar op die manier verplaats je als het ware. En het. Ja, het, het is heel raar. Ja, het, je kan wel je armen bewegen. Om het zo maar even te zeggen. Dat soort dingen. Maar je communiceert als het ware. In de vorm van telepathie met elkaar. Maar mm -hmm. je kan ook met de dieren te, uh, communiceren. Je hoeft dus niet bang te wezen voor uh, tijgers. En olifanten of krokodillen. Dat is heel raar. Want mm. je kan daar ook uh, communiceren met dieren. Ik vind het bijzonder dat je het kan, kan navertellen. Wat je meegemaakt hebt, John. En wat je ja, was dus ja, op, op het ja, randje Ja, maar van... het is niet, niet, niet, niet zozeer. Dat ik zeg van nou, ik wilde wel weer terug of da, zo hoor. Da, dat, nee, dat niet, nee. Ja, nee ik, ik wilde best wel weer terug, maar bij wijze van spreken, als ik uh, 80 of ja. 100 hier geweest ben, dan maar, pas maar. Maar kan nee, je je voorstellen als je dit zo vertelt dat, dat ik denk echt van hé, dat, dat het heel vaag klinkt? Nou, ik, in, in eerste instantie, kijk toen het mij was overge overkomen, hè, dat was in 83, toen was ik 20 jaar oud. Ja. En uh, toen had ik echt, uh, ja, dan ben je nog in de bloei van je leven en je bent nog jong en je, en je denkt, nou ja, je denkt nog niet zozeer na over de dood en dat soort dingen. En als het je overkomt. Maar uiteindelijk heb ik me wel gerealiseerd hoe dankbaar je moet wezen als je op deze wereld bent. En uh, de mensen lopen allemaal wel te zeuren en te klagen en dat soort dingen. En uh, dat heeft natuurlijk ook wat te maken met de, de situatie zoals elk individu verschillend kan zijn natuurlijk. Want mm -hmm. de een heeft wel werk en de ander heeft geen werk. Mm -hmm. En de ander heeft het financieel moeilijk. Maar dat zijn allemaal praktische dingen. Ja. En uh, ik denk dat je dat ook voor een deel... ...van je af moet zetten. En dat je ook gewoon er wat van moet maken... Van deze, ...in deze wereld als je hier al bent. En, en, en niet zo bij de kom... Uh, neer gaan zitten. Bij de pakken zitten. moet neer gaan zitten, achterover leunen en uh, klaar. Nee, nee. Ja. En denken van nou, het komt allemaal wel. Nee, gewoon de schouders eronder. En gewoon denken van nou... Uh, een beetje positief ook in het leven staan. En, en ja, en hetgene wat mij toen ook was overkomen, sindsdien ben ik ook niet echt bang. Het feit dat als ik straks uh, over. Uh, uh, nou ja. Uh, Verder in het leven, laat maar zeggen, stel als ik 80, 90 word, dan ben ik ook niet meer bang voor de dood, om het zo maar te zeggen. En is dat dan Absoluut omdat je dat, dat je dat toen meegemaakt hebt? Door je dus ja, precies. ja, ja Zinloos ja. geweld te maken hebt gekregen en dat je dus op het randje van de dood bent geweest. Dat je dus... Nou ja, ik ben in principe dood geweest, ja. dat is heel raar. Ik bedoel, de artsen hebben dat toen ook tegen mij gezegd in, in dat ziekenhuis, van nou, u bent weg geweest en ja, en... Ja, dat ja, zijn die... toch dingen die je dan wel meemaakt en Precies. dan realiseert. En ik ben niet teleurgesteld hoor in het feit uh, wat die meneer zei van ja, uh, met andere woorden, dat hij er eigenlijk had willen blijven uiteindelijk. Maar ik, ja, je, ik heb zoiets van ja, je bent hier teruggekomen omdat je werk hier nog niet af is. Ja, ja. Zo zie ik dat ja. dan maar. Ik bedoel, het is je uh, gegeven of het is je niet, niet gegeven om het zo maar even te zeggen. Ja. Ik wil je bedanken voor je bijzondere verhaal, John. Ja. Van de vakantiebestemming van Nieuw-Zeeland. En dus inderdaad ook, ja, ook dan toevallig een andere bestemming... waar dus ook meneer de Vries is geweest, dat je dat ook even wilde delen. Ja, ja, ja. En, en ik ben ervan overtuigd dat iedereen, kom, iedereen daar gaat komen. Nou, dat is een uh, mooi om uh, af te sluiten. Ik wil je bedanken voor, ja. je, voor je mooie woorden en een goede nacht nog. Oké, okay, hetzelfde. Hè? Dag, John. Dag. En ik ben nog op zoek naar één mooi vakantieverhaal... Eén mooie herinnering. Waar moet je absoluut geweest zijn? En welke reis heeft op u heel veel indruk gemaakt? 0800-1121. Dat is 0800-1121. Bel uw reisverhaal door. En wie weet zometeen op de radio. van Paul McCartney, Hope of Deliverance uit 1993. En we praten dus deze nacht over de vakantieverhalen. Vakantieherinneringen die indruk hebben gemaakt. En we hebben er deze nacht al heel wat gehad. Ik noem er nog kort even een paar uit. We hebben vakantieherinneringen en uh, mooie plekken gehad... dicht bij huis, bijvoorbeeld in het Brabantse land. We hebben ook een plek gehad iemand die gekampeerd heeft. Dus achter een klooster. Maar we hebben ook reizen ver weg gehad in Zuid-Afrika. We hebben Sicilië gehad. Natuurlijk, de fjorden in Noorwegen zijn voorbij gekomen. We hebben ook Indonesië gehad. En tot slot heb ik aan de lijn... Jos. En Jos heeft een ervaring in Griekenland, hè? Ja, in een uh, heel, heel erg idyllisch, paradijselijk, uh, hemels fantastisch, uh, mooi uh, eiland. En uh, dat ligt uh, onder Corfu. Ik weet niet of je het kent, Ke Kefalonia. Kef Kef Kefalonia, nee, ik heb er nog nooit van gehoord, Jos. Het is uh, een eiland wat heel moeilijk bereikbaar is. En dat is. Uh, juist uh, het geheim uh, omdat uh, de Grieken gaan daar zelf uh, vaak op vakantie. Uh, je moet er dus met de bus en met de boot, blablabla, bla, bla, weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, en uh, ja, ik weet niet of jij iets van de oude Griekse cultuur weet. Niet heel veel, maar uh, vertel er kort wat over, waarvan jij zegt van nou dat moet je echt weten op dit moment. Hoe lang je je nog hebt. Uh... Nou. Als, als, het, als het echt een heel... Als het veel toevoegt aan, die ene, aan dat ene eilandje... Dat, waar, waar je dus waar je het over praat... dan vind ik dat wel interessant om te horen. Ja, ja uh, want ik had ook nog een tip voor... Uh, die, die uh, meneer, die, die boer die wat vragen had... die jij hem ook stelde. Dan heb ik nog een tip voor hem. Maar eerst Kefalonia. Uh, uh, nou, het is, is uh, eigenlijk een, een, een hele mooie berg uh, lag daar. En in die berg kwam je in grotten. En als je die grotten inging, dan kwam je daarachter in een... Ja, ongelooflijk mooi, helder water. Het was ijskoud, want buiten was het wel, wel 35 graden, zoals het in Griekenland vaak is. Mm -hmm. Maar dat water dat was ijskoud en ongelooflijk helder. En uh, ja, kon je ook uh, tot op de bodem uh, kijken en er zaten heel veel vis in. het was echt ja, zo onbeschrijfelijk mooi. En ook, uh, wij waren daar aan het wandelen en op een gegeven moment kwam er uh, op een boerenland... En uh, dat was op een bergtop en je zag daar die mooie. Ik weet niet of je die kleuren kent van de. Die, die mooie blauwe kleur van de, van de Middellandse Zee. Hallo? Ja, ik weet het nog. Ja, ik zit te luisteren naar je. Ja, een hele mooie blauwe kleur. Um, en ja, dat waren die man had drijf en daar liepen ezels rond, allemaal vrij, weet je wel. En een heel groot stuk land. En die man kwam naar ons toe. En, uh, en die zei, goh, je mag wel wat uh, druiven uh, hebben. Dus mm het -hmm. waren heerlijk, Griekse druiven, helemaal rijp. En uh, ja, wij waren heel nieuwsgierig. Ik ken nog een beetje Grieks. Uh, en dan probeerde ik me een beetje verstaanbaar te maken. En uh, nou, toen nodigde hij ons uit mee naar zijn huis. Er liepen allemaal kippen op zijn erf. En toen kwam zijn vrouw met allemaal ongelooflijk heerlijke gerechten, dus dat is die gastvrijheid. En dat heb je dus helemaal niet in toeristische gebieden. Uh, want daar gaan de mensen toch vooral voor je geld en die zien jou meer als een soort gasautomaat ja. in de meeste toeristische gebieden. Maar juist op die afgelegen gebieden, daar kom je zeg, die, uh, zeg maar die authentieke gastvrijheid uh, tegen. Dus het was niet alleen betoverend uh, aan de buitenkant, maar ook zeg maar, meer... Uh, vanwege uh, de gasvrijheid. En hoe ben je eraan gekomen aan Kefalonia, Jos? Nou, ik had uh, gekeken uh, uh, op internet... Uh, waar de Grieken vaak op vakantie gingen. Want ik heb een enorme hekel aan toeristische... of een hekel, nee, dat klinkt negatief... maar ik probeer altijd nieuwe dingen te ontdekken. Ja, de unieke plekjes. Uh, huh? Voor zover dat kan, de unieke plekjes. Ja, en ook... Uh, ja, ik hou niet van de drukte van toerisme. Ik heb ook gemerkt dat... Mar en dat soort plaatsen, ja, daar, daar, daar gaat het alleen maar om, om geld. En, hè. Maar ik had nog, nog euh, een, een tip voor die, die meneer, die boer, die. die, die... Ja, maar maak heel even je verhaal over of ik heb verloren, Want hoe, hoe, heb, hoe ben je erachter gekomen? Ja, via internet. Via, via internet en, en de reizen naartoe? Je vliegt waarschijnlijk eerst naar Athene, gok ik? Ja, van, van, van Athene, vanuit Athene neem je de bus. Dat is dan uh, ongeveer twee uur in de bus zitten. Dat is ook het. het uh, ja, daar moet je dus iets voor over hebben. En dan ga je. Uh, ik geloof. Hoe heet die plaats ook alweer? Um, nou, die plaats die daar aan de, aan de kust ligt. Uh, ga je met de boot uh, naar Caffelonia. Dus ja. Dan moet je ook nog uh, drie kwartier in de boot zitten. Het is een prachtig, mooi, idyllisch eiland. waar dus niet heel veel toeristen komen. Nee, bijna geen. Ik nee. heb dan daar geen, geen één. Uh, uh, uh, je moet wel een beetje... Ja, het is handig als je een beetje Grieks kan. Uh, dat is wel handig. Dan kun je namelijk ook met de lokale bevolking uh, contacten. Ja, ja. En tot slot had je nog een tip voor uh, de, de voorgaande bellers ja, twee? Ik, over die, uh, die, die de twee laatste Bellus hadden het ook over uh, inkomen raken. Ik heb ook in coma gelegen. En dan krijg je dus uh, die, die innerlijke reis, die bijna doodervaringen uh, ...en een de ja. hemel of dat paradijs... ...ja, vroeg ook nog waar is dat? Dat is gewoon binnenin je. Mm -hmm. Dus als je naar binnen gaat via je ademhaling... Mm -hmm. uh, ...dan kom je, in, je in, in, in, in, uh, ja, in die hemel in jezelf. Dus, en je kunt uh, als je... er is een website... Uh, ...en dan kun je dus leren hoe je met je ademhaling naar binnen kan gaan... ...en dat wou ik eigenlijk aan die meneer doorgeven, ik weet niet of die nog op is... Zal ik je dat even doorgeven? En, en dat, dat is dus je, je tip. Dus die, de, een tip, dus een website waar dus op staat hoe je met je ademhaling naar je binnenste kan gaan. Ja, en hoe je dan van binnen, ja, sommige mensen noemen het paradijs, sommigen noemen het hemel, sommigen noemen het nirvana. Maar het gaat erom dat je in die bijna doodervaring ervaar je heel veel meer liefde, ja. uh, en geborgenheid en, en, en warmte dan normaal uh, in een verliefdheid of in een goede relatie. Dat is een dan... hele andere. Ja moet je het zeggen, een hele andere orde. Dat kun je, niet ook, je kunt dat ook niet uitleggen. Snap je? Nee. Maar, maar heb je daar dan wat aan, aan die tips, als je een bijna doodervaring hebt? Of kan het ook gewoon uh, zonder dat je. Dat, je ja, dat, dat... dat wou ik net zeggen. Dat kan ook als je hier terug was. Want hij zei dat het hier zo moeilijk was. En voor mij was het dus. Ik had dus die bijna doodervaring. Maar uh, ik had daarvoor al leren mediteren. En uh, op deze manier. En, uh, dus dat kun je hier ook ervaren. Je kunt dus nu. Uh, ...leren naar binnen te gaan... Uh, ...via je ademhaling... ...en dan kom je in een hele... ...ja, ik ben ook gezondheidswetenschapper... ...dus je kunt nu ook op je brein zien... Uh, ...je hebt de alfabeta, delta en theta golven... ...je kunt dus zien aan de computer... ...hoe jouw uh, golven, hersengolven ontspannen zijn... ...en je ziet dat in meditatie... ...in die hele diepe ontspanning... ...krijg je dus die hele ontspanning... ...als je ontspannen bent... En als je heel stil bent, dan, dan ga je de goede kant uit. Ja. Je? En als je de stresskant uitgaat, van de hoge beta-golven, dan, ja, dan ben je gewoon in pijn en ongelukkig. En is, dus het dan dan voor jou, komt, is, is dat dan voor jou, Jos, ook een mooie plek waar je geweest bent? Hè? Is dat voor jou dan ook een mooie plek waar je geweest bent, die soort van onbekende bestemming? Ja, nou, ik, die, die, ik, die, ik, ga, ik mediteer elke dag en ja, dat gevoel vermindert dus is echt ja, ongelooflijk. Dat komt iedere keer ook terug. Ook daarna, dan merk je ook, de mensen komen gewoon als honing op de bijen op je af, want zij voelen dat, snap je? Zij voelen die positieve energie. Mm -hmm. De meeste gevoelige mensen die ja. voelen dat en ja. Die, ja, die zijn dan heel blij. En ik bedoel, geluk trekt aan. En, en, en uh, ja, als, je, als je heel veel pijn en verdriet hebt, dan zie je dat vaak mensen gewoon van je weggaan, want mensen zijn allemaal op zoek naar geluk. Ja. Ik, ik, dat is ik zal ook even de website ja, noemen. Tot slot dan de website. En we hebben dus jouw, jouw vakantiebestemming was dus Kefalonia. Laten we dat ook nog even noemen. En Kefalonia dan... en, en, en ook uh, vooral uh, hè, vakantie betekent uh, leeg zijn. Dat is dus die innerlijke uh, ervaring. Dat, hè, dus hoe je naar binnen kan gaan. Dat nou, is Words of Peace Global. Dus woorden van vrede uh, wereld. Hè? Words of Peace Global. En dan kun je van daaruit naar de keys, de sleutel gaan. De sleutels. En via die sleutels kun je dus leren, uh, via je ademhaling, dus via een, een geheim, zeg maar, op op, op de ademhaling te concentreren en dan word je heel stil. Ja, Maar dat, heel, dat, is dus, dat is de techniek die je nu volledig gaat uitleggen, maar dat kan je dus ook waarschijnlijk op een website vinden, zoals je dus net nou, zei. Words of peace Global en dan de keys. Helder. En daar kun je dus leren dat, dat, dat innerlijke geluk, die stilte. Uh, die hele diepe ontspanning uh, kun je leren te voelen. En stress is sowieso een van de grootste problemen in deze tijd. Ook voor, voor het hart en voor de gezondheid. Ja. Dus het is sowieso goed voor je gezondheid om te leren ontspannen. Ja, bij deze. Bedankt voor je tips, uh, Jos. Oké, okay. ik hoop dat je uh, ja, ik hoop dat met name die mensen die, die net uh, belden, met name die ene boer. Als ze die... nog luisteren, dan hebben ze ongetwijfeld dit adres nu uh, meegenomen. Dank... Oké, okay, hartstikke bedankt. Dank je wel. Uh, en uh, ik hoop uh, dat jij ook een mooie reis maakt in je leven. Dat, dat hoop ik ook, ja. En dat uh, wens ik jou ook toe. Dank je wel. Een uh, goedemorgen. Dag. We gaan naar de Radio 1 Week CD van deze week. En tot zover ook ons de vakantieverhalen en vakantieherinneringen. Dank voor het uh, doorgeven ervan. De Radio 1 Week CD is deze week van Lenny Kravitz. Het album heet Black and White America. Het is zijn negende studioalbum. En de man heeft bijna alles gedaan. Natuurlijk, de zang heeft de akoestische gitaar bespeeld. De elektrische gitaar. De piano, de synthesizer, de basgitaar en natuurlijk ook de drums. Deze week dus de Radio 1 week CD. Titel van het album is Black and White America. En dit is track 1, Lenny Kravitz, Radio 1.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 Joshua Kellison en Jesse in De Nacht op één. Platen 1993. Daarvoor zat ook de Radio 1-Week-CD. Het was Black and White America van Lenny Kravitz. De afgelopen vijf dagen heb ik gewerkt op het Excellence Flevo Festival in Buslow. En nou, acht na het werk heb ik ook af en toe nog wat concerten kunnen meepakken. En onder andere was ik zaterdagavond laat bij een optreden van de Engelse singer-songwriter Philip H. Anna. En ze speelde in een mooie spiegeltent voor zo'n kleine 80 man het volgende liedje: Down by the River. Too much pain Did you take a wrong turn And end up the same As the people you watched Who were losing the game From the start Have you counted the cost That you paid for mistakes After all the advice You neglected to take And even kept yourself hidden Away for the sake of your heart But there's something so Something so inspirational about absolute truth that finds you. Down by the river beyond broken dreams, you're giving your best shot. And everything seems like it's over. That's when I will take a That's when I will take the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 En band met daarin twee broers. Het is de band Seabird en ze komen uit Ohio. Ook deze band stond op hetzelfde exo Leven Festival waar ik dus de afgelopen vijf dagen ben geweest. Het was The Sound of You and I. Zometeen draai ik nog één plaat vanaf datzelfde festival waar ik was. Maar eerst is, is hier Supertramp en Give a Little Bit. There's so much. God is not a man. God is not a white man. God is not a man sitting on a cloud. God cannot be bought. It's not a flag Not even Ik kan je voorstellen dat dit op een festival aanstekelijk werkt? Als je in een grote tent bent waar dan de band Gungur staat. Je hoorde White Man. Ook zij stonden dus op het Excellence Flevol Festival waar ik de afgelopen vijf dagen ben geweest. En Gungur, dat is een band die bestaat rondom Michael en Lisa Gungur. Zij zijn man en vrouw en hebben nog heel wat meer mensen om zich heen staan die dus in een band zitten en allerlei mooie instrumenten bespelen. Daarvoor zat ook nog een plaat van Supertramp en Give A Little Bit hier in de nacht opheen. En die plaat kwam uit 77. Volgend uur dan is er rond. Want half zes, focus op de wereld. En vandaag ligt de focus op het land Egypte. En ik ga straks om half zes praten met Ginger. Ook volgend uur veel mooie muziek. Onder andere komt dan voorbij Shell McDonald, Gutlie Cream. En ook heb ik nog Mark Koon. Dat allemaal volgend uur in de Nacht op 1.